Dit is Martijn Nijhuis met het NOS Journaal. Hey, Nozem. Het Nederlands onderzoek dreigt te worden wegbezuinigd. Daarvoor waarschuwen 125 wetenschappers in een brandbrief, meldt de Volkskrant. Nu wordt er elk jaar 7 ton uitgetrokken voor Nederlandse experimenten tijdens gewichtsloosheid. Onderzoeksfinancier KNAW wil dat Nederland geen geld meer toekent aan die experimenten omdat ze te weinig zouden opbrengen. Uit onderzoek van de Volkskrant blijkt dat Nederland als een van de weinige landen wel degelijk heeft geprofiteerd van het onderzoek.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 De conservatieve regering van premier Agooi is bang dat dat gepaard zal gaan met gewelddadige protesten en wil demonstranten daarom weren. Het weer. Veel bewolking met vooral in het westen regen, in het oosten vanmiddag af en toe zon. Maxima van 10 graden op de wadden tot 20 in Zuid-Limburg. Morgen buien en een graad of 17. Koningendag is overwegend droog met af en toe zon. Dit was het. Dit is John Souhoka van de ANWB. In de randstallen file door werkzaamheden op de A12 Den Haag naar Utrecht. Daar staat tussen Gouda en Nieuwebrug 4 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zandvoort. We zijn er weer in, Richard Buithek. Ja, dondergebber. Goedemorgen. En tegenover ons zitten al wat gasten. Maar eerst uh, even voorstellen de mensen met wie we dit programma gaan, gaan bouwen, gaan presenteren. En de redactie, uh, een belangrijke spilling in het geheel, uh, is in handen van Yvonne Roosendaal en Ellen Janssen. We zijn hier in Hotel Hoogland, waar het altijd gezellig is en nu zeker met deze regens die heel knusjes en gezellig in de bar. Kom toch eens even kijken naar de radio en het gezellige Hotel Hoogland. Het is nu even droog volgens mij, dus mensen kunnen er net even doorheen. Ja, de, Beetje de eerste onderwerp uh, heeft al aangemeerd aan de palen hier. Ja. Uh, de koffie wordt geschonken door Henny van der Leden, zij is onze gastvrouw vandaag en zij zal met graagte en gulle hand u een kopje koffie uh, serveren. Techniek en regie is in handen van Daan Leffert. Daan, alvast bedankt hè. Goed. Hij heeft nog niks gedaan. Nou wacht even, Hij nou, het heeft het, sta het staat er al he. ja. het staat er al. Hij heeft hierop gebouwd. Er Komt de voorzitter ook binnen? Nou. Ja. <laughs> ja, het wordt dol. Don, we gaan <laughs> even de onderwerpen toe. Ja. We beginnen om tien over tien met uh, Jan Willem van der Wal. Die is uh, schipper van het... Uh, van der Wouds. Die is schipper van het... Uh, Schip wat we hier hebben, de Annie Polize en de secretaris Ben Zonneveld, die uiteraard ook presentator van Goedemorgen, Zandvoort is. Ja, we laten hem zo eindig nog antwoorden het woord dan. Ja, dat is een goed idee. <lacht> goed, dan gaan we over daarna naar Winken uh, van de Meulen en Ernst uh, Brokmeijer en die gaan uh, het een en ander vertellen over 4 mei de herdenking en 5 mei de viering. En dan gaan we naar Gloria. Kouwenberg, Zij is galeriehoudster en Hans uh, van der Pelt. Want uh, Hans van der Pelt gaat, een, uh, ja, die gaat weer uh, hier zijn showen En hij gaat ook een cursus geven in uh, cartoon tekenen. Ja, niet hier in de bar hoor. Nee, nee, in de galerie. Maar ik ja. denk dat Hans uh, er helemaal niet bij is. Nee? Nee, ik denk ah, dat okay. Gloria alleen komt vertellen over Hans... Houdt niet zo van publiciteit, wat ah, dat betreft. Je kent hem? Ik ken hem, hij is mijn oude buurjongen, dus ja. uh, ik ken hem goed. Hij, uh, hij hoeft niet zo nodig. Nou, dan is het alweer tijd voor uh, onze sponsors en het nieuws. En daarna uh, gaan we praten met Pieter Jouwstra over uh, Oud-Zandvoort. Hij heeft uh, nogal het een en ander te melden daarover. En de voortgang bij CFM. We hebben donderdag een live uitzending gehad van de Ronde Tafel vanuit de Blauwe Tram. Ik wil wel eens even, Dit was de eerste keer. En ik wil wel eens weten van Pieter hoe dat nou gegaan is. Don, weet jij wat uh, Dobber Island is? Nou, eerlijk gezegd wel, want ik heb een rot gelezen. Maar <laughs> ik wist het niet. Nou, je wist het niet. Nee, nee dat is een, uh, ja, zeg maar een, uh, een vlek met plastic in het water. En dat kan in de zee zijn, dat kan een Atlantische in Noordzee Ja. En er komt nu een uh, initiatief om uh, te kijken hoe we dat uh, plastic op kunnen ruimen. Ja. We gaan het van uh, Marijn uh, Evenaars uh, allemaal horen. En dan sluiten we af met uh, Dolph Schuurman, de wijkagent. Die uh, een speciale middag houdt in uh, pluspunt voor ouderen. Om ze eens wat tips te geven over hoe ze hun huis kunnen beveiligen. Hoe ze ongewenste elementen buiten houden en dergelijke. Uh, dat was het programma, dan zijn we klaar. Het was een trieste dag voor mij gisteren. Ja? Ja. Ik heb de majesteit weer niet behaagd. Weer geen lintje. Nee, maar je moet nog even je best doen. Door... Lach maar. Ja. Je, je doet wel je best, ja. maar... Uh... <laughs> ja. <laughs> dus, helaas. <laughs> nou ja, goed. Uh, we gaan vandaag gewoon weer verder. Weer een jaar. Ja. Kijken of het dan wel lukt. Goed. Wij, uh, wij gaan uh, met de redders die aan tafel zitten straks praten. Maar daarvoor moet je eerst even terug naar de kust. Meggie McGee. En goedemorgen terug in. Goedemorgen, Zandvoort, hier in Hotel uh, Hoogland. Nou, we gaan naar het eerste onderwerp. Dat is de KNRM, een open dag. En ik heb hier uh, twee gasten voor me zitten. Dat is uh, Jan Willem van den Bout. En hij is uh, schipper van het schip uh, Annie Police. En uh, Ben Zonneveld, secretaris en ook collega van. Goedemorgen, goedemorgen Zandvoort. Goedemorgen, Ben. Um, ja, Ben. Um, om even met de deur naar huis te vallen, wat valt er zoal te beleven vandaag? Want het is een open dag, ik zag het schip net al buiten staan in alle ornaat. Ik hoor dat het nu alweer naar het strand gebonjourd is. Als het goed is, ligt het nu al in je zee met de die eerste gasten. Maar jij bent toch de schipper, kunnen ze dan zonder jou weg? Uh, het belangrijkste is dat die boot weggaat met of zonder mij. En oh. dan hebben wij voldoende ervaren mensen die het uh, schip kunnen bedienen. En dan hoeft niet een ander schip straks jullie weer te redden? Dat is uh, niet de bedoeling. Oké. Okay. zijn niet voor niks in een reddingboot. Ah, je hebt toch een, uh, een oud collega, schipper uh, Harry Faase die, uh, die dat heel goed kan? Harry uh, gaat uh, vanmiddag ook uh, nog mee. Ja, dus ja, ik wou zeggen. Ja. En nu is het dik draaien weg. Oh, uh, Ja. Betekent dat dat je zoveel schippers hebt? Of mensen die gekwalificeerd zijn? Wij hebben uh, zeg maar uh, uh, drie schippers. En Harry hebben wij nog uh, altijd uh, stand-by staan. Ja. Gezien zijn uh, enorme staat van dienst en ervaring... Uh, ...zijn nog steeds bruikbaar voor ons. Nee, ja. hey, dat je drie schippers hebt. Komt dat dan omdat je continu dienst uh, draait tussen quotes? De REM is uh, altijd paraat. 24 uur per dag, 365 of 366 dagen per jaar. Mm -hmm. uh, Sommigen uh, werken niet op Zandvoort... En de boot moet er altijd uit ja. En soms wil je nog wel eens op vakantie Dus uh, daarom uh, En hoe gaat het nou uh, als er een, uh, een melding is Worden jullie dan alle drie opgeroepen En eerst die reageert die, uh, die gaat Of is er een soort schema En dan wordt er eentje opgeroepen En die komt zo en zo bij een alarmering wordt iedereen uh, opgepiept. Uh -huh. Nederland met een uh, pieper rond. Uh, uh, we hebben wel via internet zeg maar, een, een rooster dat je aanwezigheid uh, kan aangeven. Of juist ja, niet als je, je op vakantie bent, bent, ben je op vakantie. Ja. Ja. En komen de komende drie schippers uh, bij het station aan, dan zullen wij uh, in uh, goed overleggen... Uh, ...jij gaat nu, jij gaat nu. Okay. Of, uh, ik ben vorige keer mee geweest, pak jij hem nu op. Ja. Het maakt eigenlijk niet uit wie er mee gaat... Gezellig is het altijd hey, Niet um... altijd gezellig, maar, <laughs> moet wel maar het moet wel gebeuren En wat valt er nou al te beleven vandaag? Waarom zouden mensen naar jullie toekomen? We hebben uh, een uh, mooie foto-impressie Die laat zien hoe het vroeger aan toe ging mm -hmm. Hoe de manning er vroeger uitzag En hoe we er nu uitzien. Dat zal een heel verschil zijn denk ik Ja, uh, we zijn uh, een van de oudste renningstations in Nederland 1824 begonnen Kijk, in dit is en, nogal wat hè? today uh, live in kicking. En dat terwijl we geen haven hebben, dat vind ik heel bijzonder. Ja, maar uh, vroeger waren het meer de strandjutters die uh, het uh, heel leuk vonden als er een boot uh, op het strand uh, terecht kwam voor uh, hun vondst en, uh, ja, dan dan gingen ze ook bedenken, hey, er zijn ook nog mensen aan boord, die moeten ook soms gered worden. Hmm. Daar is eigenlijk iedereen ontstaan. Dus, dus ze stookte eerst een vuurtje op, zodat het, strip, het schip strandde. En daarna gingen ze de mensen redden. Schiet zou het zo vroeger... Uh... Dat heb ik wel eens gehoord ja, de, in boeken. De, de, de historie leert dat het zo gegaan is. Uh, ja. er, er werden vuurtjes gestookt uh, ver naast de vuurtoren. Waardoor de schepen zich vergisten. En dus gewoon hier en daar, want niet alleen de zandvoort deed men dat. Stranden, waarna uh, de Jutters uh, de buiten naar binnen konden halen. Ja, dat is wat hè? Maar gelukkig zijn toen ook goede mensen opgestaan die dachten ze moeten ook gered worden. Ja, <laughs> hey, wat wat valt er nog meer te beleven? Uh, je kan meevaren met uh, de Annie Parijs. Uh... Uh, ondanks uh, misschien iets mindere weer uh, varen wij nog altijd uit. Hmm. Uh, Hoe is de branding de... nu? Ruw valt mee. Valt mee. Nou, een Ctje is vlak. Okay. En nog een kleine branding tussen. Uh, we kunnen hem niet zoals een uh, normaal op een renboddag de boot even rustig oppikken. Ja. We varen hem het strand op en dan komt de bootwagen op om de boot weer netjes. Oh, je ploft hem op het strand? Ja. En daarna kan je hem nog of zo. Dan pakken we hem op met zo. de bootwagen. Hey, Moet je dan uh, een goede gester zijn om mee te kunnen of kan iedereen in principe mee? Minimaal uh, 13 jaar. Wel mm -hmm. van goede gezondheid. Uh, mocht je iets minder gezond zijn. Dan beoordeelt de schipper of je mee kan. En dan zal je waarschijnlijk even een stoeltje binnen uh, aangeboden krijgen. En anders uh, mag je op het dek staan. Ja, Ik las ergens dat je donateur moet zijn, maar dat is dus niet waar. Uh, wij proberen inderdaad mensen te bewegen om donateur te worden of te zijn. Ja. Die hebben voorrang om mee te gaan. En okay. uh, Mensen die geen donateur zijn, proberen we nog uh, uh, uh, te voldoen met een uh, schenking, kleine donatie. Ja. Daar uh, wij uh, toch uh, bestaan uit allerlei donatie en giften en ja. schenkingen. Ja. Ja. Want jullie krijgen geen subsidie toch? Nee. Ja, ongelooflijk hè. Zo'n nou, dus... zo dure boot en zo'n dure loods en zo'n belangrijk ga. werk. Zo'n dure organisatie als je kijkt. Uh, meer dan 42 reddingsstations. Uh, zelfs nog groeiend uh, bij de Randmeren komen steeds meer uh, KNRM stations. Je ja, je komt nieuwe, omdat ze nodig zijn. Er komt een nieuw station in uh, Lelystad bijvoorbeeld. Ja, ah, nou ja. Ja, de KNRM is natuurlijk een Dit is totaal losstaande vrijwilligersorganisatie die nergens een subsidie krijgt. Er wordt dus druk fondsen gewerkt door iemand die daar ook voor betaald wordt. Alleen de uh, KNRM okay. open, open Dag is er dus ook voor om, uh, om je te presenteren, maar ook om redders aan de wal binnen te halen. Mm -hmm. ja. Zo heet de donateur. De donateur heet redder aan de wal. Jullie ja. ja. hey, dus we hebben wel uh, uh, mensen die wel betaald worden. Ja, het hoofdkantoor in het land. Uh, daar, daar zitten betaalde mensen. Dat kan natuurlijk ook niet anders. Want uh, inderdaad, met 42 stations, die moeten bestuurd worden. Dus mm. daar is gewoon een, een organisatie voor met een directeur. En, en dat druppelt ah, okay. zo naar beneden tot mensen die de boot onderhouden. En die worden dus allemaal betaald voor door donateurs. Ja, nou, dat is mooi. Zoeken jullie nog mensen hier in Zandvoort? Wij uh, kunnen altijd uh, mensen gebruiken. Met name die uh, wonen en werken in Zandvoort. En weg mogen van een baas. Wonen en werken in Zandvoort? Ja. Hij is één. En nog leeftijd? Uh, tussen 18 en uh, 45 jaar. Oké. Okay. Maar we merken wel dat mensen die uh, bewijs van gezetteld zijn, dat is stabieler, zeg maar, want die switchen minder vaak van een baan of relatie. Bedoelt ze een relatie hebben? Bedoel je dan met gezetteld? Of... Ja, met gezin? Dat, dat geeft vaak meer rust. En uh -huh. Dat merk je ook weer terug in het reddingswerk. Van, uh, uh, dan komen mensen uh, doelbewust naar het reddingsstation. Stel je voor, je hebt geen relatie, in je krijgt een relatie. Dan moet de thuisfront weer wennen van, hé, uh, hey, uh, waarom ben je zo vaak weg? Ja. Kunnen jullie, uh, wat, wat betreft vrijwilligersbestand, jezelf vergelijkt met de vrijwillige brandweer? Hetzelfde soort mensen. Die moeten Zelf, ook in, uh, beschikbaar zijn. Hetzelfde soort mensen, alleen de frequentie is een stuk minder. Als je kijkt van de uitdrukken van de brandweer. Dat is bijna een ruime uh, 300 keer uh, per ja. jaar basis. Ja. En wij zitten tussen de 15 en 30 alarmeringen in een jaar. Dus dat is... Zo. Een, een stuk minder tijdsbesteding, ja. ook voor de baas zeg maar, ja. niet heel onbelangrijk. Dat jij 300 keer per jaar weg moet bij je baas, dat is ja. de baas ook, even van uh, kan dat allemaal wel, zeker in de huidige ja. tijd. Ja. Ja. Ja. Dat moet allemaal wel betaald worden. Even gezien de tijd, mensen kunnen zien de Annie Paulussen hoe die op het strand komt en weer gelanceerd wordt en dergelijke in het boothuis al. Uh, apparatuur die daarnaast nodig is, uh, ook uh, ik zie ze zo altijd zo'n gele truck rijden en daar en staat waarschijnlijk zo'n wippertoestel in, uh, wip, heb ik altijd het idee. De wippertoestel is niet meer, dat wordt niet meer, dat, wordt niet meer gebruikt. Er wordt niet meer gewipperd omdat er tegenwoordig helikopters uh, uh, makkelijker om mensen van schepen die gestrand zijn. Dat is nog een romantisch oud idee zo'n wippertoestel. Wipper is heel romantisch en het blijft wel leuk, maar het uh, bestaat niet meer. Maar de kusthulpverleningsstruct zo ja, ja. uh, uh, zorgt ervoor bij zoektochten op het strand, in het duin, uh, uh, mensen die uh, uh, uh, koud uit het water komen, snel mogelijk oppakken, oppakken. eventueel naar een ambulance communicatieapparatuur? Allerlei communicatieapparatuur die met C2000, met de ambulance, uh, renningbegaders. Ook goed kunnen samenwerken. Maar nou, we kunnen het straks allemaal zien. Jullie zijn al om half tien begonnen. Hè? Wij zijn om uh, tien uur is de eerste rit en okay. tot uh, vier uur. En kan iedereen mee die uh, mee wil op de boot? Ja. Minimaal dertien jaar. Ja, snap ik. Gestaan. Maar ik bedoel qua... Uh, hebben jullie genoeg uh, nou, ja, als de, capaciteit? Als de, mensen, als de mensen komen, dan uh, wordt er uh, bepaald zoveel mensen op de boot. Er kunnen zoveel boten varen. Iedereen is uh, welkom tot, uh, tot vier uur. Ja. Dan, uh, en als vol is, is het vol. En als het vol is, het vol. Ja. Oké. Okay. Ik zou zeggen tegen iedereen, kom gezellig langs. Ook bij ons is de koffie goed. Kijk. En we hebben natuurlijk heel veel donateurs nodig. Ja. ja. En waar is het, voor degene die dat nog niet weten? Uh, Torbeckstraat 6. En ik zeg altijd maar, naast het casino. Naast het casino. Nou, dus dan, dan gooi je uh... geld niet in het casino, maar breng het bij ons. <laughs> nou, de goede. goeie. Of uh, 5% van, uh, van de winst van uh, ja, ja, dat... jullie afdragen ik noem maar wat. Oké, okay, nou jongens, heel erg uh, bedankt. Heel veel succes vandaag. en ik, je hoop dat Dankjewel. ik wens jullie veel donateurs uh, toe. Deel. Goed, wij gaan zo meteen verder met... Uh, Mienke van de Meulen en nergens brok mij over vier mei. Ja, wat is er dan toepasselijker dan Raccoon? Freedom! You got me thinking I'm really thinking Go on the palace just to move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 I've read it twice and I don't want the blood to, to change Although it's beautiful En welkom terug bij Goedemorgen Zandvoort. We gaan alweer naar het tweede, tweede onderwerp. En dat is uh, Dode Herdenking, serieus onderwerp. En Koning in een dag. Uh, nou, 5 welkom. mei viering. En 5 mei viering. Koning, uh, welkom allebei. Dat, uh, voor mij zit uh, Minke van der Meulen. Ja. Hallo, jij uh, komt hier namens het uh, Comité 4 mei. Dat klopt. En Ernst Brockmeijer, welkom. Je gaat niet zeggen namens wat ik nee. Van de Stichting Viering lang... Nationale ja, Feestdag Zandvoort. Dat ga ik niet zeggen. Helemaal goed, denk ja. ik. Okay. Met een lange naam. Nou, we gaan even naar uh, Minken. Mink, wil jij je nog even voorstellen? Met, uh, ja, het zijn toch misschien een aantal mensen die je niet uh, kennen. Nou, nou, dat kan ik me niet voorstellen. Ik kan me ook niet voorstellen. <laughs> ik, niet voorstellen. Ik, ik zag het, uh, was gisteren even de het Google, hè, op jou. En nou, er kwam toch een lijst van, uh, van activiteiten uit. Nou, dus je bent, uh, uh, <laughs> nu doe ik eigenlijk alleen nog maar uh, Via mijn comité en een enkele trouwerij. En verder niet meer. Oh, je bent toch uh, ambtenaar van de burgerlijke stand. Nog steeds. Oh, wat leuk. En juf Mienke. En, en juf. Ja, ja dat, <laughs> uh, dat, uh, dat was natuurlijk. Dat, uh, dat doe je niet meer. Nee, nee. En... Daar er ook voor. <laughs> ja, da, ja, precies. Um, uh, wat is je functie bij het comité van 4 mei? Nou, echte functies hebben we niet. De burgemeester zit de vergadering voor. En verder hebben we eigenlijk allemaal onze eigen taken... die we dan zo goed mogelijk uh, invullen. En door al die jaren heen is dat natuurlijk ook een uh, geoliede... Ja, jullie zitten al jaren bij elkaar. Ja, en we hebben gelukkig uh, twee, drie jaar geleden jongeren erbij gekregen. Mm -hmm. Want ja, ik weet ook niet hoe lang ik nog kan lopen... Dus dan moet het toch overgenomen kunnen worden. En dat, uh, dat gaat heel aardig. Dat, ja. uh, nou, uh, nou, weet ik toevallig dat jij al 80 bent. Want dat stond uh, groots in de krant, Op uh, 30 november ben jij 80 geworden En je, ben, je loopt nog als een kievit heb ik net gezien Maar uh, ik was zo benieuwd hoe is het met die, uh, die actie gegaan voor de voedselbank hè? Mensen konden in plaats van dat je vroeg van nou, ik wil een cadeautje ja. Heb je gevraagd, uh, doneer alsjeblieft wat voor de voedselbank en ik was zo benieuwd hoe dat ge, verlopen is die actie Het is meer dan 3000 euro gewoon, Kijk, uh, Uiteindelijk zo Uiteindelijk ja daar ben ik heel mooi. trots op. Ja, Dat kan ik me voorstellen. Ja, het was niet mijn bedoeling, het was de bedoeling voor vrienden en familie. Maar ja, toen heeft Pieter, en, euh, samen met Toei, euh, naast Pieter. En, een enorme was, olievlek is dat geworden? is het een hele olievlek geworden. Nou ja, je had ook ontzettend veel pers in de Zandvoedselkrant. Een groot stuk op de voorpagina. Ja. Ja. <laughs> ik woon al zo lang op stand voor. Ik ja, de... bent... zoveel dingen gedaan. Ja, dat, ja precies, daar gaan het over. is ingeslagen. ingeslagen. Ja. ja, ik kreeg al vrij vlug een kaartje van. En stel kinderen die ik niet ken. Van hartelijk dank voor het mooie Sinterklaas cadeautje. En het is heel goed terecht gekomen. Leuk. Met, uh... Mink even terug naar mei ja. nu. Uh, die dag uh, wat is het programma, wat gaat er het, gebeuren het is altijd hetzelfde ja. om twaalf uur is er een herdenking bij het Joods monument bij de op Mets de hoek gestrapt, van de Metsgestraat. Ja, iets verder dan vroeger de school stond daar heeft de school gestaan ja. even ja. verder ja, ja. ja. en um, daar is dus de herdenking uh, het Joodse herdenken van het Joods ja. monument en daar is ook de een Spiro bij en ja, iedereen die komt, het wordt elk jaar wel gelukkig drukker. Ja. Hmm. En na afloop gaan we altijd nog naar de overkant bij Bauwers. Bouwerspellers? Een Bouwerspellers. Het Western Hotel. Ja, wij ja, noemen ja. het allemaal ja, Bouwerspellers. Dus het is <laughs> wel zonder het is nog steeds bouwers. Ja. En daar drinken we dan nog met elkaar een kop koffie of een kopje thee en een koosje de cake. En dan kunnen we ook nog even met elkaar praten. En dat is altijd een hele prettige bijeenkomst. Ja. En dan hebben we s'avonds om zeven uur de. Andere herdenking, die begint om zeven uur in de protestantse kerk, de ja. dorpskerk. Ja. En vanaf half acht gaat dan de stille tocht naar het Nationaal Monument toe. En bij het Nationaal Monument is er dan ja. weer een herdenking, want je hebt mensen die alleen naar de kerk komen en uiteindelijk niet willen lopen of niet ja. kunnen lopen. En je hebt een heleboel mensen die vanuit Noord, denk ik, al meteen al meteen naar het Nationaal Monument gaan. Ja, dat is aan de rotonde in de Van Lennep. Ja. op de Van Lennepers. En dat is toen de tijd door de Nicolas School als monument geadopteerd. Ja, ja, het stond vroeger in de Vijverheurten. Ja, het ja. was veel mooier. Nou, het was een houten kruis. en zo. Het zag er slecht wat, uit ja, op een gegeven zag, moment. Maar de omgeving was zo. Het was mooi. Ja, ja, ja dat ja, was ja. heel mooi. Hey, dus mensen kunnen op drie uh, plekken inhaken, zou ik maar zeggen. Om twaalf ja. uur uh, bij het Joods Monument in de Metzgerstraat. Om zeven uur in de protestantse kerk ja. en om acht uur bij het herdenkingsmonument uh, aan de Verlennepweg Linneestraat bij de Rotonde. Ja, en dan ja. moet er me nog iets van mijn hart. Er was een brief naar de scholen gestuurd eh, namens de burgemeester namens het comité of de kinderen uit groep acht een gedicht of een opstel wilden maken en dan bij <coughs> Erwin heel bezorgd bij mij inleveren en dan zou er een boekwerk van gemaakt worden Leuk? Ja, leuk er was één school die gereageerd heeft. Jammer, jammer. De Beatrix school met twee gedichtjes. Hmm. Ja. En, jammer. Nou ja, toen ben ik maar weer achter mijn eigen school aangegaan. En daar zijn uiteindelijk... Want alle kinderen bleken in die klas wel een gedicht gemaakt te hebben. Maar juf had dat niet opgestuurd. Oh ja, dat is misschien vaker gebeurd. Ja, en dat daar wordt kunnen. dus nu nog heel rap een, ingebundeld. En dat is dan bij de kerk te krijgen, die gedichten. Mm -hmm, ja. Maar het is de medewerking van de scholen. Als je nou toch een brief van de burgemeester krijgt en die leg je in de la. En je doet er niks mee. Leerkrachten die niet eens weten dat die brief gekomen is. Heel, heel het jammer. ergert me. Zeker als oud-schooljevrouw. Ja, ja. Matelijk. Ja. Juist die titel van Geef de vrijheid door. Mm -hmm. Het was een prachtig item. En dan nou, doen ze er niks mee, nog geen telefoontje van we hebben het niet gedaan of wat ook. Laat maar waaien. Ja. Nou ja. Als we het zo door moeten geven. Point teken zou ik zeggen. Dat zegt u. Uh, het is punt is gemaakt. Ja, ja. Nee. oké. Okay. Hey, uh, even nog naar uh, 4 mei. Uh, dat weekend is de ADAC Masters weekend op het circuit. En dat is ook een soort nieuw, uh, nieuw evenement. Daar nou, heb ik wel eens meegemaakt dat ik toen nog bij de Beatspopsingers zat dat ik uh, ook bij het uh, verzetsmonument zat te zingen. En dat ik ondertussen de uh, racewagens hoorde. Uh, hebben jullie geregeld dat, het, uh, dat ja, de even... racewagens echt stil zijn? S'avonds om acht uur nog. Ja, dat was toen? Nou, Het, het kan natuurlijk. Hè. Training is het. Het ja. is op vrijdag. Dus het kan training zijn. Ja. Ja. Dus... Heel mooi punt. Ik zal dat meteen, hè. het meteen... Ja, we toen, ze hadden toen beloofd dat het niet meer zou Maar ja, als ik dan een nieuw weekend denk. Ik ja, denk ja, dan ja, ja. moet maar net iedereen, uh, iedereen dat, uh, dat weten. Ja. Hey, zullen we langzamerhand ja, na, naar Ja, Ja, na de mogen we ook vieren. Gelukkig. Maar we beginnen even met Koning in de Dag uh, Ernst. Want dat is een heel uitgebreid programma. Uh, ja, um, uh, en eigenlijk voor, voor uh, diegenen die al uh, uh, vaker Koning in de Dag gevierd hebben. Uh, niet een heel bijzonder programma dit jaar. Uh, aan de andere kant hebben we eigenlijk alle... Activiteiten die de afgelopen jaren altijd succes zijn die komen gewoon uh, terug op de agenda en dat betekent dat we natuurlijk uh, de vrijmarkt, uh, rommelmarkt hebben ja. uh, altijd uh, een groot succes en ja, ik verbaas me er altijd over als uh, uh, de vrijwilligers en wij uh, rond half vier ochtends al uh, op de prinsessenweg komen om alles voor te bereiden dat vaak de eerste vrijmarktbezoekers daar al met een kleedje de beste plek proberen in te nemen dus dat ja, is echt een traditie uh, uh, in Zandvoort Alle ja, van uh, heel vroeg in de ochtend tot uh, twee uur s middags de vrijmarkt, um, andere activiteiten en en ja vind ik ook nog steeds een belangrijk moment is de officiële opening om uh, half elf ochtends, um, maar niet onbelangrijk is dat daarvoor Oss, um, um, Oss, ik hoor het ja laatst wel Echt een aanrader, vind ik zelf. Uh, uh, vol enthousiasme uh, zijn ze altijd aanwezig om een demonstratie te geven van hun turnactiviteiten. Uh, um, en dan na de officiële opening uh, is toch uh, voor heel, vooral de, de kleintjes en uh, jonge jeugd van antwoord... is het uh, opmaken voor de kinderspelen. Die van uh, 12 tot uh, 4 uur s middags uh, in de Hotstra plaatsvinden. Ja. Uh, deelnemen kan, uh, dat hebben we uh, uh, sinds twee jaar verhoogd: uh, tot jeugd tot en met 15 jaar. Ja. Ik denk dat we ook voor de uh, zeg maar, iets oudere jeugd was, altijd hij maar 12 tot 15 ook wat, uh, ja. wat activiteiten hebben. En ja, afhankelijk van het weer. Maar dat zijn we natuurlijk altijd met evenementen. Ja. Uh, loopt dat echt altijd storm. Haltestraat, uh, Kleine Krocht, uh, uh, richting Gassersplein achterom. Staat vol met uh, spellen. Uh, en ook een, uh, en dat wil ik toch nog even noemen, een berg met vrijwilligers. Uh, want we hebben die dag buiten uh, uh, zeg maar de leden van de stichting, wat al een redelijke groep is, uh, ruim dertig andere vrijwilligers die uh, van s ochtends vroeg tot, uh, tot het eind van de dag in town zijn. Om alles te begeleiden en ook te zorgen dat iedereen een, uh, een leuke koningendag kan vieren. Ja. Ja. Ja. Een geweldig programma, die, die dag die zegt het is uh, het is zoals anders altijd, maar het is altijd een ongelooflijk gezellige dag in het dorp. Het, het is, um, uh, denk ik, en, en dat vind ik het leuke van traditionele dagen. Ja. Uh, er staan ook een aantal programmaonderdelen op die vrij traditioneel zijn. Dit jaar ja. hebben we helaas geen zeepkistenrace, race. is uh, dus besloten om in ieder geval jaar besloot, hè? Om, dat niet uh, uh, om er een jaar zeg maar tussenuit ja. te gaan. Um, maar als je kijkt naar de andere activiteiten, ja het, het zijn echt, ik zou bijna zeggen dorpsactiviteiten. je komt heel Zandvoort tegen, ja. maar wat we ook merken is dat toch ook uh, steeds meer mensen uit de regio uh, uh, koningendag aangrijpen om naar Zandvoort te gaan, juist van, vanwege dat het iets kleinschaliger is, uh, het is geen museumplein uh, en er is heel veel te doen voor, vooral voor gezinnen met jonge kinderen. Ja. Maar wat we daarnaast zien en dat is ook een trend van de afgelopen jaren, is dat ook de horeca uh, steeds actiever wordt. Die niet maakt alleen, het gezellig Niet gezellig alleen in de ook ja. op het kerkplein en op andere ja. plekken ja. Uh, maakt men het gezellig en, en zien we dat nu, uh, nou ja, voor het derde jaar brei, vanaf vier uur s middags, ook op diverse plekken um, zangers, muziek uh, buiten of in het café uh, zijn, waardoor de dag verlengd wordt en ook voor de wat, ja, wat oudere publiek uh, uh, een hoop gezelligheid is. Ja. Gezien de tijd moeten we nog even terug nu verder na 5 mei. naar vijf. Uh, 5 mei. Ja. Er is nog niet veel publiciteit aan. Nee, het, het programma van 5 mei uh, uh, wordt uh, volgende week ook gepubliceerd. En ook daar, uh, ik zou bijna zeggen, uh, uh, hebben we het uh, redelijk traditioneel gehouden. Dat betekent dat we de ochtend um, uh, een aantal uh, uh, activiteiten hebben voor de, voor de jeugd en jonge jeugd. Een vosjacht door het centrum. Nou, ook dat is afgelopen jaren uitgegroeid tot één... En happening uh, een springkussen voor de ook voor de allerkleinste op het, uh, uh, op het kerkplein uh, en dan de middag is uh, ja echt de traditionele middag voor de ouderen, voor de ouderen. Um, we hebben wel eens uh, um, met een knipo gezegd er moet bijna een rollator bij gebouw de kroeg komen die middag uh, want dat, ja dat zit echt stampend vol met uh, um, de ouderen en wat dat betreft geldt uh, je bent uh, zo oud als jezelf voelt dus dat is echt van jaren 50 tot nou um, <laughs> ja, ik weet niet hoe oud de oudste afgelopen jaar maar volgens mij dik in de 90. Ja, ja en die hebben een uh, 100 sint huis in de duin nou 100 in de huis in de duin ik weet niet of die ook aanwezig is maar die hebben een, een gezellige middag uh, met bingo prijzen een hapje een drankje uh, uh, eigenlijk ook ook ja heinsrama op piano en uh, ja een gezellige dag voor uh, voor jong en oud uh, okay. op mei. goed we moeten hier uh, de mee stoppen, want de volgende gasten staan ook al een beetje te dringen. Heel erg bedankt voor jullie komst. Met die muziek in de krocht we hebben we elke muziekje uitgezocht om mensen vast in de stemming te brengen van die tijd na de bevrijding. Bring Bing Crosby met Would you like to swing on a star? Would you like to swing on a star?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 ja, dat is, dat is wel echt uh, na de bevrijding, hè, die muziek. Ja, wanneer, uh, wanneer is dit gemaakt? Nou, dit, uh, dit zal ze uh, eind veertiger jaren uh, ongeveer zijn geweest ja. uh, van de vorige eeuw. Bing Crosby. Bing. Ja. Nou, als hoge tijd al in een uh, film hebben ja. gespeeld dit. Hey, we gaan naar het uh, volgende onderwerp. Uh, we hebben hier als gast Gloria Kouwenberg. Welkom uh, Gloria, die is nog drukke doende met allerlei spullen uitpakken. En Hans van de Pelt. Hans van de Pelt, sorry. Dat kan gebeuren hoor. Welkom. Jij bent uh, cartoon, uh, cartoonspecialist, je tekent uh, cartoons en je, je zit ook uh, veel bladen bij je, je te zien. We gaan even naar, uh, naar Gloria. Gloria, wil jij jezelf even voorstellen alsjeblieft? Ja, goedemorgen allemaal. Welkom bij, uh, bij CFM Zandvoort. Uh, Kunst en koffie, geen onbekende galerie in Zandvoort, maar wel een tijdje stil. Um, dat ligt aan mijn gezondheid. En nu gaan we weer beginnen. Hans van Pels komt uh, hele leuke dingen doen in de galerie. Enerzijds uh, gaan we de galerie volhangen met schilderijen van Hans. En wat we verder gaan doen is cartoon tekenen, want dat is natuurlijk hart en ziel Hans. En de meivakantie is uh, straks aan de beurt. Koninginnedag voorbij. Op Koninginnedag openen we de expo. Positie om drie uur. Wacht even, je gaat, je gaat wel heel dat erg snel. hard, want uh, je bent ongeveer nu bij het einde waar wij. Uh... <laughs> Ik wou nog even naar Galerie Kunst en Koffie. Ja, Kun je ja. dat even vertellen? Waar zit dat? Uh, wat is dat van Galerie? Waarom is de Galerie daar? Oké, okay, Kunst en Koffie uh, is gevestigd aan de Zeestraat nummer 37. Uh, voor goed begrip, um, onze tuin grenst aan het parkeerterrein van het station. Dus zo hoog in de Zeestraat. En de Galerie richt zich op. Um, uh, Yeah. <laughs> reguliere kunst en outsider art en wat is outsider art dat is kunst van kunstenaars die autodidact zijn op basis van um, een lichamelijk of een geestelijke okay. handicap dus mensen die geen kunstacademie kunnen doen en um, na de nou elf jaar dat ik dat nu doe denk ik wel eens misschien moet er wel niemand meer naar de kunstacademie ja. Ja, goed <lacht> ja, oh. ja, geweldig. Ja, geweldig jij hebt wel de kunstacademie gedaan Ja, daar ja, ben ik juist voor aangetrokken <lacht> outsider art want er, uh, jij mag er ook bij <lacht> Ja, ja, ja. Nee, maar het is, je merkt, ik ga heel veel naar afstudeer uh, tentoonstellingen van diverse uh, kunstacademies. En er worden natuurlijk ook heel veel technieken geleerd. Er zijn heel veel um, materialen nu te koop, waardoor je denkt van, oh fantastisch, maar er zit er gewoon een foto onder. Of uh, men kan fotobewerkingen maken. En ja, kunst is voor mij iets wat ergens uit je buik komt. Wat, wat ergens, het hoeft niet mooi te zijn, het moet emotie opwekken. Positief of negatief doet er voor mij ook niet toe. Maar het moet een bepaalde... Uh, nou, wat ik zeg, emotie hebben. Drift, woede, tevredenheid, ontevredenheid. Mm, ja, dat zijn de mooiste dingen. Hè. Dat heb je met de muziek ook. Hè. Precies. De mooiste nummers worden gemaakt vanuit een uh, ja, onvrede of juist een ja, bepaald gevoel. Vanuit, dus uit een intensieve stemming. Een ja. intensief gevoel. Nou, dus uh, dat, en ik werk 30 jaar in de gezondheidszorg, dus ik heb in mijn werk uh, heel veel mensen leren kennen en leren zien wat ik, wat ik zou willen exposeren. Dus dat doe ik. Maar ten Tegelijkertijd is kunst en koffie een plek voor ontmoetingen. Het is een. Uh, hmm. in de statuten staat, een multicultureel ontmoetingspunt. Waarschijnlijk vandaar de naam kunst en koffie. Precies, precies. Bij de koffie en de thee, niet roken, geen alcohol, is niet in huis. Uh, is iedereen ja, maar... welkom en de mensen. <laughs> ja, dat doen ze maar thuis, dat in het doet... atelier. Um, nee. Ik hoop dat mensen elkaar daar te woord willen staan, met elkaar van gedachten willen wisselen, zonder te kijken van, goh, euh, nou, die er ja, die, die, die doet toch wel raar, of die zit in een rolstoel, of uh, die hing. Ja, want dan kwam op het volgende punt. Op 24 augustus 2002 stond jij in de krant, in de trouw, ja. en je werd euh, belicht als een gepassioneerd voorvechter van gehand, gehandicapte van Vanwaar die passie? Wat ik zeg, ik, um, nou moet ik zeggen, mijn, uh, mijn vader heeft in de oorlog, is, door de oorlog is hij gehandicapt geworden... Misschien, misschien daar een beetje, maar aan de andere kant, ja, ik heb een helpersyndroom. Ik heb gezondheidsrecht gedaan. Ik klacht... heb een probleem, ik heb een helpersyndroom. <laughs> ja, precies, precies. Iedere gekse gebrek, hè? Um, ik werk in de gezondheidszorg als klachtenfunctionaris en vertrouwenspersoon en ik zie heel veel. Ik zie discussies met ambtenaren van de WMO, met taxivervoer, met. met mensen die. Uh, die... Maar dat gaat, je bedoelt, er gaat een hoop uh, mis? En dat is een ja, soort compensatie dat je die mensen. Nou, Compensatie. Ik... Eh, nee, helemaal geen compensatie. Feitelijk brengen ze mij iets. En ik niet hen. Oké. Okay. Ja, ik vind, ik vind het mooi hoor. We moeten even... We, moeten we, even, even. we kennen jou in een heleboel hoedanigheden. Hè? Ook ja. als luis in de pels op het raadhuis. Ja. En ik heb uh, mijn 30.000 euro nog Al. steeds niet, hè. Naar de rechtszaak. Nee, meneer de burgemeester. Wat, wat gebeurde er wat? <laughs> nou, dat is, nee, dat dat is, een dat is voor deze uitzending. uitzending. Dat is een heel aparte uitzending. Ja. Ja. Ja. Maar we kennen je als galeriehoudster, Maar ook als kunstenares. Nee, maar nee, Laten we dat nee, even nee. niet... Nee, nee, nee, nee, nee. Nee, nee. nee, nee. Ik, ben, ik roep altijd 'ik ben ambachtsvrouw. Ik kan namaken wat ik zie. En kunst doe je, dan bedenk je wel iets nieuws. En dat kan ik niet. Nou, okay. Ik geef altijd commentaar op wat anderen doen. Okay. Vandaag, galeriehoudster. Ja, ja, ja, ja. ja. Maar vandaar nou. galerie houdt. Ze. Ja, ja. Okay. nou nee, die galerie kijk. Wat ik uiteindelijk wil is, uh, de meeste mensen in Zandvoort weten dat ik ben behoorlijk ziek. Ik wil uiteindelijk dat huis wat ik daar heb, mm. uh, uh, komt ten goede straks aan gehandicapten. Daar okay. komen straks, ik geef het cadeau in de stichting, in mijn eigen stichting. Ik heb een stichting Kunst en Koffie. En uh, dan kunnen zij daar wonen en werken. Dat Mooi. is de bedoeling. Ja. Nee, we gaan even naar de expositie. Uh, wie opent de expositie op 30 april? Ik. Uh, ja. Oh, jij. Okay. Ja, de koningin uh, is... Koningin, was, uh, bezet? Ja, die was bezet, ja, op die dag. Nou, ah, jammer. <laughs> die, moesten, die had andere verplichtingen. Ja, Hans, en dan komen we bij jou terecht, hè, want jij gaat er exposeren. Ja. Ja, ja, ja. Nou, denk je, wij zijn oude buurjongens ja, ja, ja. en wij woonden in een pand waarvan ik nu denk, goh, dat is ook een geweldig pand geweest zijn voor wat kunstenaars ja. en galerie. Geweldig. dat is het maar bewaard. Voormalig Hotel Suisse was het. Ja, voormalig Hotel Suisse in de Haltestraat, ja. ja. ja. Maar nou goed, uh, ik zag jou nooit zo vaak, maar je was natuurlijk bezig met je kunst. Nou, kunst, ik ben altijd bezig, ja, laat ik het zo zeggen. <laughs> ja. Inderdaad, kunst, uh, tegenwoordig ben je niets meer al kunstenaar. Ja. Is dat een uh, degeneratie van de term, kunstenaar? Nou ja, wat is een kunstenaar in ieder geval? Uh, je moet aan het werk gewoon, ja. Uh, nou, uh, uh, de, de, Gloria zei het net, ik ben geen kunstenares, want ik creëer niet. Dat ja, maar er zijn ook heel veel creëert. mensen die een minder niveau als Gloria die zich wel kunnen noemen, dus dat gaat uh, wat zinnen nemen. Wat zinnen nemen. En dat is ook, dat is ook inderdaad zo. Maar laten we zeggen, je bent heel creatief bezig. In ieder geval. Ja. Uh, wat, wat, wat doe jij? Nou, ik, dus, ik maak olieverfschilderijen en ik teken altijd cartoons. Dat is mijn uh, grote passie. En ja. ik denk dat je het meest bekend bent van de cartoons. Door het krantje altijd geweest, ja. ja. Uh, waar waar, waar ja, kunnen we mensen je in vinden? Welke kranten? In nou, nee, dus ik heb uh, in vroeger tijden heb ik dus voor het betere kranten gewerkt. Onder andere bij Nederland. Mm -hmm. En toen ben ik gaan schilderen. Toen ben ik weer teruggekomen met cartoons in het Zandvoortse krantje. Ja. Eerst bij de Buizenpers, toen had ik meerdere edities. Uh, dus die hebben meer krantjes, de Buizenpers en later dus het Zandvoortse Nieuwsblad. En daar ben ik gebleven, daar ben ik mee gestopt nu. Ik ga nu weer hard in het werk. Misschien dat er weer eens een andere krant uh, in mm. het plezier komt. En ja. nou, wat vind je nou leuker? Cartoons tekenen of uh, schilderen? Nou, is altijd een soort tweestrijd geweest. Uh, olieverf, dweeg, dat kost veel tijd mm -hmm. en een cartoon kan je zo in spreken in vijf minuten op papier ja? zetten. Ja. Maar je moet ook die ideeën hebben. En ja, uh, maar die komen vanzelf. Dat gaat vanzelf. Ze even je koppen die wind steken. Dat een is die kunstenaar, wallen. hè? Ja, ja. Ja, dat vind ik mooi. Dat creatieve, dat vind ik zo knap. Ja, ja. ja. dat is ik fantastisch. Ja, ik begrijp bij een cartoon is de, de actualiteit, is je inspiratie. Op oh, wat je uh, om je heen ziet, wat je ziet om je heen. Uh, wat je, je ziet, wat je hoort. De gekke dingen in de politiek dan meestal ja. uh, die je hebt. Uh, overigens, dat is dus afgelopen voor de Zandvoortse Courante. Ja, daar ben je, gestopt daar ben je mee gestopt. Daar ben je mee gestopt. Door huizenkomstandigheden. Oké. Okay. Karin, mijn vrouw is overleden, met haar ja. het altijd. Ja. Samen, dus ja. natuurlijk ik gewoon uh, even helemaal niets. Ja. Ik kan me voorstellen. Ja. En je inspiratie voor je olieverfschilderijen. Ja, maar kunnen we eerst zeggen, wat voor stijl? Figuratief, non-figuratief? Hans van Paald stijl. Hans van stijl. Ja, oké. Okay. Ik ja. luister wel naar muziek onder andere. Bijvoorbeeld van de Rolling Stones. Was er een mooi nummer Love in Veen. Nou, maak er gewoon een schilderij bij. Ja. Of Cocaine van J.J. Kale. Maak er een schilderij bij. Ja. Met veel wit. <laughs> ja, witte ne witte neus ja, in ieder, geval, eh, maar in ieder geval het is zelf simpel, gewoon eh, dingen oppikken. En nou, dat betekent weer. dat je emotie, in feite je inspiratie ook meteen is, inspiratie, je gevoelens van dat moment. Gevoel wat jij bij die muziek hebt. Ja, dat kan je er heel goed in leggen, ja. ja. ja. En hey, jij gaat binnenkort ook een cursus geven. Kun je daar eens over vertellen? Wat nou, dat van, wordt voor kinderen ja. dus uh, cartoon tekenen. Ik laat ze een krantje meenemen met een leuk artikel. Dan ga ik ze vertellen wat ze ermee kunnen doen. En dan moeten ze trachten dat op een uh, puntige wijze. met een filstift op papier te zetten en commentaar erop. Want een goede cartoon is meestal toch uh, enigszins. heeft een beetje kritiek. Mm -hmm. Ja? Ja, leuk. En uh, ik zag dat je voor één keer kunt komen, één middag, maar je kunt ook de hele week uh, komen. Dus zes middagen is de bedoeling, als er dus uh, belangstelling is. Ja. Ja. ja, wat we nu doen is eigenlijk, um, we gaan in de meiweek, is Hans, uh, alle middagen uh, in de galerie. Dan kan je aanschuiven, ik zorg dat, uh, laten we zeggen, de tafels te staan. En dan kan je gewoon eens uitproberen. Stel nou dat je zegt van, goh, fantastisch, dat zou ik eigenlijk vaker willen doen. Dan maak je een afspraak met Hans voor een keer of vijf, zes, in de meiweek ook? Nee, dat is niet okay. in de meiweek. Het is juist leuk dat mensen gewoon in de meiweek langs dat kunnen lopen aanschuiven. Ja. Um, het is wel zo dat je toch vijf, zes deelnemers <kuggen> moet hebben om er echt voor te gaan zitten, twee uur en dat te doen. Dan kun je schilderijen kijken. Ook degene die misschien met kinderen meekomt, heeft dan ook nog iets te doen. Hè. Die kan dan in de galerie even vertoeven. Kan ook aan de overkant kennis maken met onze nieuwe overbuur, A Taste of Istanbul. We hebben daar ineens een fantastisch leuk restaurantje. Dat gaat vanmiddag open. Dus uh, heel spannend. Um, is dat in de buurt van de Kippentrap? Of? Ja, hoger ook. Echt recht tegenover mij. Het, het is echt mijn overbuurt. Okay, waar ja. um, uh, eigenlijk naast... Ja, haast naast het... Waar vroeger... Wat zat er nou vroeger? Nou... Echt op het laatste stukje, op het ja. laatste stukje, op het hoogste stukje. En die hebben echt de, de Istanbulse gerechten. Uh, nou, mensen gaan daaruit in Istanbul en blijkbaar eten ze daarna, zoals wij het frietje halen, eten zij waffels. En die kun je daar vinden. Heel vroeger zat dat het arbeidsbureau. Tjonge. Het zit naast, naast, wijs, naast Wijs of zo, naast dat ja. nieuwe schoolhulpbureau. Hey, um, tekenen van cartoons. En als je de cursus doet, dan is, geef ik ook nog de gelegenheid, omdat ik zelf nog wel eens met textiel bezig ben. Uh, om een t-shirt mee te nemen. Lichte kleur, een paar keer gewassen, goed gestreken. En dan kan ik ervoor zorgen dat de leukste cartoon die, die, die men vindt gemaakt hebben, dat die op dat t-shirt komt. Oh, wat leuk. Dus ja. dat is uh, de toegift als je inschrijft voor zes keer. Wauw. Hé, hey, we gaan, uh, uh, ja, gaan ik, uh, eruit. Maar, nou, nee, nee, nog wel even tijd. Uh, ik wilde wel aan Hans vragen. Ik ben wel nieuwsgierig hoe dat dan gaat, zo'n workshop. Uh, jij hebt de Hans van Pelt stijl. Ja, dat is, met, met, met, met alle resten. hoor. Ja, ja, ja, ja, ja maar ook ja. je cartoons met alle... Ja. Gewoon met respect voor wat je doet maar ik, dat is een bepaalde stijl je herkent het ogenblikkelijk ik, ik noem het altijd maar een beetje naïef minimalistisch uh, want je kan een heel andere manier van tekenen hebben zoals andere tekenaars dat ja. ook hebben Peter van Straten is weer heel anders uh, als er nog mensen bij jou komen met, ga je ze dan proberen een stijl aan nee, te leren of zeg je, nee, teken nee. maar zoals jij juist. denkt dat je moet tekenen dat laatste. juist, ja inderdaad ja. geen stijl aan leren, gewoon uh, spontaan beginnen ja, ja. Maar, maar wat leer ik dan bij jou leer ik om, om door het nieuws heen te kijken en de essentie eruit te pakken om daar de spotprint van te maken of leer ik tekentechnieken nee, of, ik ga of beide gewoon dus zeggen, nou ga het goed lezen Pik er iets uit wat je interessant vindt. Pak een veelstift of eerst een potloodje voor jezelf. Maak een schetsje. En ga dan proberen met een stift gewoon direct te tekenen. Ja. Dat wil ik ze leren dan. Althans, oh, okay. vertellen. En zeker met, met, met jongere kinderen, um, laten we wel wezen, je leest kinderen sprookjes voor en dan willen ze eigenlijk avonden achtereen hetzelfde sprookje. En dat lees je iedere keer weer voor, dat vinden ze iedere keer weer spannend. Maar als jij één woord overslaat of een Alinea overslaat, ja, dan weet, weten ze het. Dan weten ja. ze het. Ja. Nou, um, op zich is het natuurlijk leuk om kinderen te inspireren dingen zelf te ontdekken. Naast alle spelletjes en alle vaardigheden die inmiddels de automatisering hem brengt. Ja, want dan reageer je, dan is het interactie. En als je een artikel krijgt of als je iets moet, moet bedenken. Um, nou, die hond die zal ieder kind verschillend tekenen. Ja. Nou, en daar inspireert Hans natuurlijk toe. Voor hetzelfde geldt teken hond met een koeienkop. Ja, maar ik ben zo nieuwsgierig wat een kind beweegt. Om een essentie ergens van te zien. Om daar een cartoon van te maken. Want een cartoon is altijd puntig. De, de, de essentiële dingen. Ik noem maar even van jou herinner ik me er een. Een politieke waarbij iemand de poten onder een stoel aan het zagen was. Dat een kind dan ook die essentie ziet van de situatie. Ja, maar dat nu vertaal je het naar een volwassene. Ja. Een, een schilderij van een Ja, maar dan ben ik benieuwd wat een kind ziet. Ja, nee, maar een kind. Ja, ik ook. Ik ook. Ja, jij ook. <laughs> nee, maar. Een kind van, als je een kind van drie, vier een tekening laat maken, dan vertelt het daar minstens net zoveel in als wanneer je een kind van een jaar of twaalf een opstelletje laat schrijven. Ja. En toen gingen we, en toen gingen we. Ja, oké. Okay. Ja, wat komt er dan uit te rollen? Daar ben ik heel nieuwsgierig. Nee, nou ja, nee, wij ook. Dus op enig ogenblik, we maken kopietjes, stellen ze weer tentoonen, dan hangen we ze weer op. Ja, ja, Geen probleem. Het is voor jullie eigenlijk ook iets, iets wat je voor een eerste keer gaat meemaken. Ja. de op school heb ik het ook eens een keer gedaan. Heb je, je al kinderen? Gedaan? Ja. Oké. Okay. En daar had je leuke resultaten. Ja, dat was een hele goede resultaten. Verrassend? Is, ja, soms verrassend, klopt. Ja, ja, ja. want je verwacht, met je volwassene redenering verwacht je misschien iets anders dan wat je van het kind krijgt. Ja, nee, maar geef nou eens een kind van drie een doosje paperclips. Ja. Dan is het een schilderijhaak. Ze maken de kettingen van ja. oorbellen. Ja. Geef nou eens een kind van tien een paperclip. Die kan er alleen nog maar papiertjes mee aan elkaar zetten. Net of die als die gaat voor. een plasticje maken. Ja, Oké. Okay. Ja. Nee, maar nee, maar dat is de efficiëntie die we inmiddels. Uh, we gaan een beetje terug... We zijn, uh, laten we zeggen, in de opleidingen weer een stapje aan het terug doen. Maar dat is de efficiëntie, het moduleonderwijs. Uh, ik haal zoveel punten en dan ben ik daar vanaf. Ik kom op de universiteit ja. in Nijmegen en dan vraag ik aan een student hoe gaat het met je. En dan krijg ik een uitleg van die module heb ik gehaald, dat moet ik nog doen. Ik zeg, ik vraag hoe gaat het met je. Ik vraag helemaal niet naar studieresultaat. Ik vraag hoe gaat het met je. Ja. Mm -hmm. Goed, het gaat spannend worden, vind ik. Leuk. Je ligt er liggen niet gaan ja, maar. Nee, echt worden. leuk. Ja. Ja. Ja. Je, je weet eigenlijk niet wat er nog uit gaat komen. Dat weet niet. Nee, nee. Wat, wat ik zou nee, mensen zullen... willen oproepen of kinderen. Ja, ja, vooral. Kom. Kom. Ja, kom. Ga doen. Nog even ik, nou, ik geef ook de telefoonnummers door. Ja. Je kunt bellen. Telefoonnummer van Hans 06 216 37 337. Telefoonnummer van de galerie 06. 127 2, 7, 6, 3, 7, 1, 0. En, en als je dat nou niet onthouden hebt, Zeestraat 37, ga desnoods even langs. Precies, en vanaf Koninginnedag is er vanaf half twee altijd iemand aanwezig. Goed. Hans namelijk. Oké, okay. <laughs> okay. ja. Ja. Okay, nou hartstikke bedankt. Goed zo. Hans succes met de komen. cursus. Ja. En de gallery. Dankjewel. Spannend. Wordt spannend. Absoluut. Precies. Bedankt. bedankt. bedankt. Nou, we gaan even goed. naar het volgende de onderwerp van volgende uur. Ja. We beginnen met uh, Pieter Joustra, onze voorzitter, die uh, komt praten over ZFM. En, en de, de en donderdag Antwoord en donderdag de live verslag van de Ronde Tafel. Uh. Daarna krijgen we Marijn Evenaars over het eiland. Daar hebben we het net al even over gehad. En uh, om uh, tien over half twaalf Dolf Schuurman, Werkagent Noord... En die gaat de ouderen de helpende hand reiken uit het dorp. Goed, ik, ik vond het heel leuk dat Hans van Pelt hier is. Dat is een echte individualist en een eenling. We zullen een plaatje aan hem opdragen. Neil Diamond, Solitaire Man. Found her, holding Jim, loving him. Then so you came along, loved me strong. That's what I thought. Me and Sue, but well, died too.